11 uur. Joris Stubenitski met het nos journaal In zijn vannacht 27 gewonden gevallen door blikseminslag. Zes mensen raakten zwaar gewond. Vanwege het onweer werd gisteravond al een van de optredens afgelast. De organisatie zou bezoekers toen hebben gevraagd in hun tenten op de camping te schuilen. Het rockfestival trekt tienduizenden bezoekers en wordt gehouden in het westen van Duitsland. In China zijn tot nu toe bijna 400 lichamen uit het gekapsijste cruiseschip in de Jangtse rivier gehaald. Er zijn nog tientallen vermisten. Het schip werd gisteren met kranen rechtop gehezen, waardoor de bergers makkelijker bij de slachtoffers kunnen komen. Veertien mensen hebben de ramp overleefd. Paus Franciscus is vandaag in Bosnië-Herzegovina voor een bezoek aan de hoofdstad Sarajevo. De paus noemt het een bezoek om het verzoeningsproces na de burgeroorlog in de jaren 90 te bevorderen. Ook wil Franciscus de katholieke gemeenschap in het land steunen. De paus ontmoet onder meer jongeren en bisschoppen. Verder houdt Franciscus een mis in het stadion... waar in 1984 de winterspelen werden geopend. Het dodental op een berg in Maleisië is opgelopen tot elf. Acht mensen worden nog vermist. Gisteren werd de regio op Borneo getroffen door een aardbeving... waardoor meer dan 100 bergbeklimmers kwamen vast te zitten. Twintig van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht...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 Het weer. Vanuit het westen steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 17 tot 22 graden. Ook morgen vrij zonnig en droog. Dan wordt het ongeveer even warm. Dit was het NOS Fun. FM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen. Weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort. En, ja, en uh, bij ons zit nu Leo Steegman. Tot ieders verrassing, en zeker die van Leo, uh, zit hij ineens in de raad. Welkom, Leo. Ja, dankjewel. <laughs> je bent uh, ondertussen beëdigd? Uh, ja, vorige week dinsdag. Vorige week dinsdag. Dus je ziet in volle functie hier. Ja, ik ben helemaal gelegitimeerd. Ja, ja. ja, dat is zo. Maar de verrassing was groot, begrijp ik. Ja, nou, de, de weken daarvoor voorafgaand uh, ...kon ik wel een beetje aanvoelen ook via, uh, via leden van, uh, van CDA en van andere partijen... ...dat het mogelijk zover zou kunnen komen dat nummer 11 op de kieslijst van... Uh, van de OPZ, van de verkiezingen van vorig jaar natuurlijk... dat die misschien in beeld zou kunnen komen... naar aanleiding van allerlei... Uh ja, naar allerlei zaken die gebeurd zijn en ook mensen die, die, die, die, die zich afmelden om eventueel die positie van, van raadslid voor OpenZ in te nemen. Ja, want is het normaal zo dat um, um, er een gewoon de nummering van de lijst wordt afgegaan? Kijk, de nummers 1 en 2, dat is duidelijk. Uh, Ergie Poster, dat is nu ook duidelijk. Uh, nummer 5 uh, valt af. Maar gaan zij gewoon keurig netjes dan de nummering van de lijst af? Nou, totdat ik, eh, totdat ik een gesprek heb gehad met de burgemeester, het was een, een paar dagen voordat ik eh, geïnstalleerd ben bij de raad, wist ik niet hoe het ging. Eh, het is ook niet zo dat OPZ hierover gaat. Niet. Het is ook niet zo, nee, het is ook niet zo dat... Oh, uh, dat is helemaal compleet, ja, compleet Dat compleet nieuw voor mij. Het is ook niet zo dat het CDA kan zeggen, we, nou ja, we hebben, ik noem maar wat, uh, we hebben een nieuw raadslid nodig en ergens staat er nog iemand op de lijst op nummer 14. Eigenlijk is nummer 11 aan de beurt, maar we pakken nummer 14 maar. Dat is dus onmogelijk. Dat staat de kieswet niet toe. Dat staat de kieswet niet toe en wie nee. is nou de baas over de kieswet in Zandvoort? De burgemeester? Uh, dat is de burgemeester. En de burgemeester ziet erop toe dat de kieslijst ja, volledig gehanteerd wordt. En ja, dan kan je ook nagaan wie zich uh, steeds achter elkaar hebben afgemeld. En als ik gezegd zou hebben... Uh, ik, ja, doe ik, ik doe niet. het ook niet. Nou was gewoon nummer 12 aan bod gekomen en dan had niet de OPZ kunnen zeggen, ja maar we hebben liever nummer 16 of nummer 17 of... Nee, uh, oké, okay. uh, dat dat, dat maar ik begrijp dat de nummers uh, 10, 9, 8, om maar even wat te noemen, dat die uh, andere bezigheden hadden ja, daar heb ik verder geen bemoeienis mee gemaakt. Nee, maar dat lijkt mij een logische conclusie, toch? Nou, het enige is dat ik ook elke week het Zandvoorts Nielsblad, zoals ik dat nog steeds noem, het Zandvoorts krantje elke week lees en las. En daarin zag ik steeds dat iemand benoemd zou worden. En die had dan een week of tien dagen de tijd om... Uh, die had dan een week of tien dagen de tijd om daarvan af te zien. En dat is een paar keer gebeurd, heb ik gezien. Ja. ja dat is ook zo. En ik kunt je voorstellen dat uh, de, de nummers, uh, vijf tot en met uh, het einde van de lijst, daarop staan. Maar niet met de intentie om de raad in te gaan. Dat weten ze dat ze op een niet verkiesbare plek staan. Ja, nou... Nou, dat er een aantal incidenten nu is, is een toevalligheid. Nou, het, het zijn natuurlijk niet alleen maar incidenten. Uh, het zijn ook treurige gebeurtenissen. Ja. Zeker het overlijden van Carl Simons ja. en dergelijke. Ja. En daar is het natuurlijk mee begonnen. Uh, ja. Je hebt, dan laat ik zeggen, voor zover ik dat begrepen heb... toen ik mij... En het is, ik, sta nu, ik heb nu voor de tweede keer op die lijst gestaan. Vijf jaar geleden heb ik er ook op gestaan. Onder dezelfde noemer. Zoals ik er nu ook op heb gestaan. En dat, dat, dat er tussen haakjes achter staat... lijst duur. Ja. Nou, dat, dat, zo, ga je, zo ga je te werk. Als je gevraagd wordt, wil je op de lijst staan van OPZ of van D66? En, ja, en dan, dan zeggen ze, je komt uh, in het midden van de lijst... of je komt achteraan de lijst. En uh, nee, okay, je gaat fungeren als lijstduur. Ja. En ja, onze grootste lijstduur is natuurlijk, voor zover ik dat heb kunnen zien en die staat er helemaal niet op natuurlijk... dat is natuurlijk Klaas Koper... die ja. dus heel duidelijk als ja, lijst duurde. Maar die stond dus volgens mij helemaal onderaan. Die stond als laatste. Ja, ja die duwt de kar... vanaf de laatste kant natuurlijk. Ja. Ook belangrijk. Nu even van... nu is het dus zover raadslid geworden. Is het nog zo dat binnen OPZ... er op een gegeven moment gepraat wordt... welke aandachtsvelden iemand heeft... binnen dat uh, raadslidverhaal? Nee, zover zijn we nog niet gekomen. Het is natuurlijk in een enorme versnelling gekomen... Eigenlijk veel sneller eh, als dat ik zelf dacht. Toen ik die gesprekken gehad heb, dacht ik eh, dat ik geïnstalleerd zou worden op eh, de 23e juni. Maar daar is, daar is een versnelling in gekomen. En de reden daarachter weet ik niet helemaal. Ik werd alleen maar verzocht of ik eh, een aantal dagen voor die 26e bij de burgemeester wilde komen. Daar een gesprek mee te hebben. En... Toen begreep ik ook dat ik geïnstalleerd zou worden uh, nog op in de vergadering van, uh, van mei. Van afgelopen, nee niet afgelopen dinsdag, maar daarvoor. Ja. Nou Leo, het klinkt nu uh, alsof, nou ja, ik, uh, ik sta nummer 11 en ik ga er maar in. Maar zo is het niet, want je hebt wel duidelijke ideeën en dingen die jou motiveren om zitting te nemen in die raad. Ja, en om de politiek in te gaan na de sport. Ja. Tijdens de sport. ¡Gracias! Nou, de politiek heeft me altijd al getrokken. En ik ben voldoende met de politiek in aanraking geweest. Bij alle clubs waar ik gezeten heb... was het bij MVV niet dat daar uh, mijn voorzitter Max Trippels rondliep... die inmiddels is overleden... maar die een Tweede Kamerlid was voor de VVD. En houdt me ook bij de KVB. Maar dus uh, belangrijk was in Maastricht en in de landen via de VVD... Uh, ik heb met de politiek te maken gehad. En daar ook uh, mijn bijdrage... Kunnen leveren toen trainer was bij Volendam. En dat, uh, ja, dat Volendam het erg moeilijk had ja. en dat er in de gemeenteraad besloten moest worden of er geld aan Volendam gegeven ja. zou worden. Ja, maar Leo, je bent ook zakenman in Zandvoort geweest. Nou, dat was, dat was mijn vrouw. Voornamelijk. Jij mijn, bemoeide je daar naam, niet zoveel mee. Mijn naam stond op de zaak. Ja, ja, ja okay. Maar mijn vrouw die heeft Betty uiteindelijk deed Betty, dat Betty Die runde dat. Ja. Eh, dat was in de periode dat ik hoofdtrainer bij Sparta was in ja, Rotterdam. Had je geen tijd voor Zandvoort? Nee, nee niet ik zoveel. Heb heb niet zoveel zakelijk inzicht als mijn vrouw. Had. Ja, ja, ja. oké. Okay. Goed, nu word je er wel mee geconfronteerd. Voor de hand ligt dat in jouw portefeuille sport komt. Mij... Klopt dat? Ja. We hebben het nog niet expliciet over gehad. Maar het lijkt mij wel zeker gezien de achtergrond dat ik eh, tot, tot, tot aan het overlijden van mijn vrouw Daan heb ik er vanaf gezien. Eh, dat ik voorzitter was van de sportsraad hier ja? in Zandvoort. Dus het lijkt me voor de hand liggend. En dat is zo... Antenou is dat wel enigszins ter sprake gekomen zonder dat we daar eh, nou hele concrete zaken op papier hebben gezet. Maar het ligt erg voor de hand natuurlijk. Ja, ja dat is zo. En verder zul je moeten gaan inlezen in een heleboel nou, dat is, dossiers. Daar ben ik vanaf de eerste dag, en dat is eh, nou zeg maar bijna 14 dagen geleden. Daar ben ik dus mee begonnen en uh, dat zie ik ook nu, zeker de komende weken maanden... als mijn eerste opdracht om uh, uh, in te lezen. Niet zozeer alleen maar in datgene wat de toekomst moet brengen... maar eigenlijk ook toch wel wat het, uh, wat het verleden... waarvan wij dus allemaal wel iets meekrijgen als we de krant lezen op donderdag. Maar de, de stukken die ik nu inmiddels in mijn bezit heb... daar. Uh, ja, heb ik voldoende mogelijkheid. En ik vind ook dat ik dat moet doen om dat, uh, ja, om dat door te gaan werken en door te gaan lezen. Ja. ja, want de kennis van het verleden bepaalt je oordeel voor de toekomst, ja. begrijp ik. Ja, er zijn mensen die kijken nooit terug. Maar ik ben, ja, ik ben toch nog wel een type wat, uh, ja, wat, wat regelmatig terugkijkt. Ja. En mijn voordeel daarmee moet doen. Ga jij ja. graag de discussie aan? Ja, de discussie hoort met leven. Nou ja, en een gezonde discussie daar, daar hou ik wel van. Daar hou je wel van. Ja, we proberen een beetje uit te vinden wat jouw stijl gaat worden in de raad. Dus ja. het zal in ieder geval, de discussie ga je niet uit de weg. Ik zou de discussie niet uit de weg niet uit de weg interrumperen, is dat een eigenschap? Ja, ik denk iedereen die inderdaad gaat zitten, die moet weten waar die knop en die microfoon zit natuurlijk. Ja. Die ja. voor hem staat. Ja, dat begrijp ik, maar uh, ook. Ja, nou allereerst moet ik zeggen, ik ben natuurlijk, uh, er zitten in de Raad van Zandvoort mensen die hun hele leven al achter die knop zitten. Uh, Zowel als wethouder als, als raadslid. Uh, daar, heb, daar moet je ook alle respect voor hebben, denk ik. Want daar waar ik mijn ervaringen en mijn levenswijze mee opgebouwd heb in de voedselrij, in de sport, et cetera, via het cio's nadat ik daar gezeten heb, uh, hebben zij natuurlijk uh, de, de, de, de, ja, de ervaring. Opgedaan achter die bestuurstafels. Uh, ik ben natuurlijk niet een, een, een, een, een, een beroepspoliticus. Ik heb nog nooit mijn brood ermee verdiend. Ik heb nee. nog nooit mijn living ermee verdiend. Dus uh, ik moet putten uit datgene uh, wat ik als levenservaring en, ervaring en, en in mijn zeggen. werkzaam tijdens mijn werkzaamheden heb opgedaan. En, ja dan nee, zou je zelf dan, En ik weet waar jullie naartoe willen Maar dat is nou niet direct de bedoeling uh, uh, We leven in de tijd van de one-liners Natuurlijk ja. En uh, in hoeverre uh, ik mijn plaats kan vinden achter die microfoon met dat knopje wat je indrukt en dat dan het lichtje gaat branden. Het is nou niet zo dat ik daar nu uh, al sta te trappelen. Uh, uh, ik kan je mededelen dan moet ik me toch nog wel een aantal dingen meer eigen gaan maken als ik dat zo al die papieren is doorgenomen. OPZ heeft, uh, neem ik aan uh, iemand die dan raadslid wordt uh, uh, uh, ja, alle mogelijke manieren om iemand voor te bereiden. Is dat zo? Komt er heel veel support vanuit OPZ zelf? Of moet dat voor een raadslid ergens anders gevonden nou, worden? Krijg, dat heeft me zelfs wel verrast. De support die ik uh, gekregen heb nadat al bekend werd dat ik me beschikbaar had gesteld uh, heb ik gemerkt dat het, het eindigt niet alleen maar met een handje geven maar er wordt wel degelijk uh, ook actie ondernomen en plannen gemaakt voor in de toekomst om je in wezen voor te bereiden dat je een goed raadslid kan zijn. Is het een goed team, OPZ? voor zover ik er nu... Ja, hij zal kijken. dan nee zeggen. Ik ja. zeg, ah, zeg je daar Ik weet het maar nooit, hoor. <laughs> A ah, zeg je daar voorhand nooit... Het, ik, ik heb wel tien dagen nagedacht... Eh, bijna veertien dagen... of ik het wel of niet zou doen. Omdat en gepraat met heel veel OPZ'ers. Niet alleen met OPZ'ers... maar ook mensen van een andere partij. En je hebt natuurlijk in deze coalitie... een heel boel meer mensen... zoals je nu al aanduidt... Ja. waar je mee kan praten. Hè? Dat is ook zo... En dat is me ook wel gebleken nadat ik geïnstalleerd was op de avond uh, van, de eerste, van de eerste raadsvergadering ja. die ik meegemaakt heb. Ja ja dat is zo ja, je hebt ervaren CDA en D66 mensen om je, ook om je heen ja. in, in ieder geval in de coalitie en dat is belangrijk hè? neem ik aan ja. dat er een team is wat elkaar een, een beetje op elkaar kan vertrouwen wij hebben natuurlijk in, in het verleden al uh, meerdere keren even gezegd dat uh, wij in de politiek van Zandvoort af en toe het idee hebben dat zo van nou jongens waar gaan we nou naartoe doe nou eens waarvoor je bent uh, kunnen we dat van jou ook verwachten, die, uh, die voorwaarts uh, en positieve nou, inbreng? Ik, ik heb net al verteld, ik ben geen beroepspoliticus. Ik heb nooit de politiek bedre bedreven als een uh, sport? Ook niet als een sport, <lacht> maar ook niet als een, uh, als een situatie waarin ik maandelijks mijn bijdrage uit de politiek moest halen om mijn gezin draaiende te houden met mijn twee kindjes, mijn vrouw met twee kindjes. Mm. Uh, uh, maar sport ik, betekent vaak wel um, de wil om te winnen. Jawel, de wil om te winnen is duidelijk. Maar uh, waar, wat ik nou eigenlijk vind... en daar staat de, staat de wereld vol van, van, zeker tijdens verkiezingen en, en, en, en hoe dan ook... dat je allerlei dingen gaat lopen roepen die, uh, waar je vervolgens later uh, echt, mee, echt op afgerekend gaat worden. En dat is niet zo erg als je dan maar weet waar je over praat. En ik vind dat ik toch wel even de gelegenheid moet krijgen om, uh, om me in te leven... A, in die politiek, in de gemeentepolitiek... en B, waar het echt om gaat, uh, dat ik me dingen eigen kan maken... die heel concreet zijn en die op papier zijn... en dat je, dat je, dat je een bijdrage kan leveren aan die, aan die besluitvorming. Want dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. De Raad is soms toch veel belangrijker dan dat vele mensen, denk ik, veronderstellen... Uh, en dat gaat dan toch door middel van het feit dat je ergens voor bent of ergens tegen bent of amendeert, etcetera, et cetera, natuurlijk. Ja, Leo, zijn er parallellen te trekken tussen jouw loopbaan als coach, trainer en de politiek? Ik denk aan strategie, tactiek. Ben je aanvallend, defensief? Zijn, zijn daar. Een... Weet ik niet. Is het, is er, zijn daar stijlen in te, te herkennen? Yeah. Of kun je putten uit ervaringen die je hebt? Ja, levenslessen nou, sowieso. maar... Ik, ik heb dus wel eens vaker achter een bestuurstafel gezeten. Allereerst dus. Uh... Ja met de sportraten waar ik yeah. voorzitter van was oh ja, ja. ik heb uh, drie jaar in het sectiebestuur betaald voetbal gezeten van de KNVB okay. en dat is het hoogste orgaan in betaalde voetbal, zeker ja. in die tijd toen hadden ze nog geen uh, directeur betaald voetbal maar toen was nog de, de, de voorzitter betaald voetbal, dat was de hoogste man in het betaalde voetbal en ik maakte onderdeel van dat bestuur uit dat was gedurende 1998 toen Guus Hedink uh, trainer was, en ik had ja. daarbij de de portefeuille technische zaken. Okay. En ook daar had ik natuurlijk te maken met algemene vergaderingen, ja. betaald voetbal, met besluitvorming, met het voorbereiden, et cetera, et cetera. En toch ook wel, want ik denk dat dat toch wel belangrijk kan zijn dat het soms ook zo is dat, dat de toon de muziek maakt natuurlijk. Ja. Goed, die neem je mee in je bagage, in ieder geval die ervaring. Over muziek gesproken, kunnen we een bruggetje maken naar de volgende muziek en je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, voor alle informatie. En vooral heel veel succes wensen in de politiek. Want als dat goed gaat, gaat het voor heel zandvoort goed voor ons allemaal. Lijkt mij ook. Dank. Dat is de bedoeling. Dank u wel. Goed, en ja, voor de broodnodige cultuur in dit programma. Is een Frans chanson erin gegooid? Ik uh, doe mij iets Frans. Ja. Uh, uh, yeah. est belle histoire. bel belle histoire van Michel ja, Fugain. Laten, laten we hopen dat het een mooie geschiedenis gaat worden. Een komende nou, mooie dit, geschiedenis. Volgens mij raakt dit meer. Uh... C'est un C'est une belle histoire.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 Un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de plais, se laissant porter par le courant, se sont racontés.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 Een is histoire, een mooie geschiedenis. En dat was het. En we gaan naar de volgende mooie geschiedenis. Of het in ieder geval, ja, het is een geschiedenis, het is verleden. Maar het is iets wat ook in de toekomst. Een lustrum. Ja, ik moet me of even corrigeren. Ik dacht dat het weer tweede jaar was. Maar het is alweer vijf dat jaar aan de gang. Het is uh, de vijfde tijd. snel. Ja, ja. ja, voor ons zit uh, Erwin Hilbers. En hij komt uh, iets vertellen over de vismaaltijd van 12 juni. Ja. Nou ja, wat, uh, wat al gezegd is, uh, dit jaar de vijfde keer dat ik het dan uh, met een aantal mensen doe. Um, ja, in, in de voorbereiding uh, zitten praten met uh, Jaap Kroon. Van, ja, we moeten wat extra. Uh, nou ja, extra dat is altijd uh, leuk, maar dat kost geld. En omdat het natuurlijk een, een laagdrempelig en uh, ja, kostendraaiend evenement is... Uh, waar we geen uh, winst hoeven te maken, is er gewoon uh, weinig extra budget. Dus toen uh, ben ik op zoek gegaan en... Uh, Gelukkig heeft uh, het Circus Zandvoort die heeft een uh, donatie gedaan. En dat is hartstikke leuk. En met dat geld uh, hebben we 15 verkeersvrijwilligers uitgenodigd. Om die mensen een keertje in plaats van een evenement uh, op, op, op straat te laten staan. Eens een keertje lekker aan te laten schuiven. Vond oh, dat een leuk idee, ja. Ja. Dus dat, uh, dat vonden we leuk. En ja, goed, dan ga je verder kijken. Wat kan je dan nog voor de rest doen? Um, mijn, mijn werkgever Karen Petersen van Farout heeft een nagerechtje gesponsord. Dus de mensen krijgen buiten een, een heerlijke kopsoep, consumptie, hoofdgerecht ook nog een lekker, lekker toetje. Maar dus dat, dat is dat, alleen uh, maar vanwege het lustrum? Natuurlijk. Dat is uh, ja. vanwege het lustrum, ja. ja, ja. En uh, nou, dan, uh, ja, dan wil ik zelf uh, nog een kleinigheidje. Dus ik had eigenlijk een ideetje om eens te kijken hoe alert de mensen zijn die nu voor de radio zitten te luisteren. En ik wil een testje ja dus. een, een een test. Ik wil mijn uh, telefoonnummer doorgeven. Uh, twee redenen. Eén, dat is als je met vier of meer personen komt. Is het altijd handig om, uh, om even te bellen. Dat we een... Uh een tafel reserveren. Want ja, eh, mensen schuiven aan. Dus als je met vier mensen komt en je moet op drie verschillende plekken gaan zitten. Is dat, zo, dat is niet leuk. leuk. Nee. En een andere reden is dat de, degene die mij nu belt, die uh, krijgt van mij een flesje wijn aangeboden. Nou, daar gaan we dan. Waar is, wat is het het proces, nummer is uh, 06-28-29-27-94. En de bedoeling is dat er nu tijdens de uitzending je, je telefoon staat aan. Ja, ik heb mijn telefoon voor me liggen, dus ik, ik ben heel benieuwd. En, uh... Ik begrijp dat wij uh, uitgesloten zijn van deelname, Don en ik. En, nou, ik, ik, ik, ik had mijn telefoon al in mijn handen. Ja, ja, maar heb je al kaarten dan? Oh nee. Oh. nee, nee, nee, nee. Nou, luisteraars, kom op nou, ja. wel nou eens even. Het is meteen een leuk testje om te horen hoe... Ja, ja, ja. Uh, ja. Nou, um, wachten even. Over de kaarten, uh, ik ben net uh, even... Uh, een heel kort rondje gaan doen. Want de kaarten die waren te koop bij het WAPEN, het museum, de VVV en de Bruna. Ja. Um, bij het museum heb ik ze al uh, anderhalve week geleden weer opgehaald. Ik ben net bij de VVV geweest. En daar heb ik de laatste kaart gehaald. Het wapen weet ik niet precies. Maar die zal er twee of drie hebben. En de rest, kijk. Daar hebben we iemand. Lijn. Ja, nou, ja, ja. Neem dit maar is, is ongelooflijk. Neem maar even neem maar op. op. Ja. Ja, Goedemorgen, ja. met Erwin. Uh, even volpraten. Ja, he, wij wat, wachten even af. Ja. Ja, wachten. Ja, wachten. Met ben wacht. Het Zonneveld die luistert. ja, dat kan niet missen. Eigenlijk is het vals spel. Je speelt vals. Ja, en je komt ook. Je staat uh, op de lijst uh, als, uh, als uh, groepje oh. mensen, dus uh, ben ja. je mag alleen maar als je het met ons deelt. Dat flesje, uh, ja? Dit is nou, ik uh, kijk, er wordt er wordt gesproken. Hè. Dit is vals spel, nou, uh, ja? Nou, mensen moeten mij maar op mijn woord geloven dat ik uh, uh, niemand heb ingelicht over, uh, over deze actie. Ik vond het wel uh, heel grappig dat, dat jij nu belt, ja? Nou ja, goed. Ik, ik hoef jou niet meer te vertellen waar je de kaart uh, kunt halen, want uh, je hebt ze inmiddels al, dus uh, ik Oké. Ik, okay, ik zie jou uh, volgende week. We gaan even door, Ben. We gaan, we, we gaan door. Uh, mag uh, nummer 2 ja. ook nog een flesje wijn? Uh. <laughs> ik, uh, ik vind. Uh, nou Ja, dit, dit is. Uh, ik, ik begrijp dat mensen misschien de gedachte hebben van: ja, Ben, die, die zit nee zelf bij nee, de radio. Nee, nee, we maken Maar nee, nee, uh, hoor, ja. Ben wist het niet. Ben wist het absoluut niet. Nee hoor. Nee, wij maken grapje. Jij wist het ook niet. Dus. Nee, nee. Dus dat. Eigenlijk, Don moesten we het er misschien wel inhouden. Dat er tijdens de uitzending gebeld kan worden. en dat wij daar iets voor neerzetten. In het ja, ja. ja. Dan denk je. Dat moeten wij eens even opnemen. Over... Ja, misschien een, een idee. idee. Met de programmaleider gaan we dat hebben. Leuk idee. Oké. Okay. Ja, je was bezig met uh, het ophalen van ja, de kaart. Ja, ja. Dus uh, om, om, ja, de meeste kaarten. die worden nou eenmaal bij, uh, bij de Bruna verkocht. Uh, dus daar ligt het, uh, het restant. van alle kaarten. die er nu nog beschikbaar zijn. En de hoeveel zijn dat er? Dat zijn er nog maar vijftig. Dus, nou klinkt dat misschien heel veel, maar dat kan, dat kan rap gaan. We hebben nog een week te gaan. Ja. Uh, de weersverwachtingen zijn, zijn naar mijn idee uh, redelijk tot goed. Dus uh, dat, uh, dat zal die tegenhouden. En, uh, ja. hoeveel, hoeveel mensen kun je in totaal hebben? 250, dus er zijn al aardig wat uh, verkocht. En uh, ja, het is de moeite waard. Het is een, uh, een uh, naar mijn idee, een heel leuk nostalgisch evenement. Uh, ja. Waar de Wurf natuurlijk weer aanwezig is om uh, de maaltijd ook op tafel te zetten. Er krijg ook gasten van buiten de zandvoort? Ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb me altijd uh, een beetje ja, verbaasd over uh, of twijfel gehad over de social media. Ja. He, uh, ja, ik, Facebook, nou, dat begin ik allemaal niet aan. Nou, dat is uh, geen goede uh, Facebook doet er een hele hoop. Uh, maar ook websites. Uh, VVV, de website van de VVV. Dat vond ik toch heel uh, typerend. Ik werd uh, begin deze week gebeld door een mevrouw in Haarlem. En die, uh, die reserveerde zes kaarten. En die, had dat, die had dat gelezen op, uh, op de website, website van de VVV. Okay. En ja, dus dat, dat, dat werkt wel. En dat, uh, dat is hartstikke leuk. Dus er komen zeker mensen ook van buitenaf. En kijk, vorig jaar was door de voetbal, waren er minder kaarten verkocht. Ja. Hm. Maar toen heb ik heel veel, uh, uiteindelijk was het toch nog uitverkocht, omdat we heel veel passanten en toeristen krijgen. Ja, dus dat uh, Ja, ik wou ja. net zeggen er komen mensen langs en die zien het Ja. Dan krijg je ook nog vragen kunnen we meedoen? Ja, die, die krijg ik elk jaar. Heel leuk is dat. Ja en, ja. en aan de ene kant is het leuk als je die mensen ook een kaart kunt verkopen, maar aan de andere kant uh, uitverkocht is uitverkocht. En dat ja. is natuurlijk wel een beetje de opzet. Maar ja, je krijgt natuurlijk altijd op laatste moment mensen die niet kunnen om ja, een of ander... Ja, maar rijden. daar heb ik geen weet van natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee dus dat, uh, dat is, dat is mooi. Ja, want we hebben over het algemeen natuurlijk best wel veel evenementen. En sommige ja. verlappen elkaar dus ook. Ja. Want ik heb al even zitten kijken. We hebben straks nog wel, uh, maar dat zullen we u nog vertellen, nog een evenement. Maar hoe laat begint deze vismaaltijd? Het begint om zes uur. Dus mensen kijk, ze kunnen natuurlijk wel wat eerder komen. We zijn er al een tijdje, maar. Vroeg uur, om begint om vijf uur. Ja, ja. misschien nog wel eerder, ik ja. weet het niet. Ja, nee, anders. om uh, om zes uur willen we gaan beginnen met uh, met met de heerlijke kopsoep. En dan uh, rustig gaan uh, doorgaan. Ja, begrijp ik. Nee, ja? Dan hebben we straks zometeen bij het oplezen van uh, de agenda nog wel iets voor t, uh, 12 juni ook. Maar dat, kan, dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten. Nee. Nee. Dus luisterhuis, u kunt rustig naar de vismaaltijd. Dat is geen enkel probleem. Absoluut. Ja. Okay. Even een vraagje daar. Je ja. zegt het zo makkelijk, maar er moet opgediend worden, ja. verzorgd worden. Zijn dat allemaal vrijwilligers? Dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Niet, dat... alleen Wurf, nee, niet alleen de Wurf mag hier. Kijk, uh, Rob van het Wapen van Zandvoort. Die heeft zijn mensen voor de drankjes. Ja. En voor de rest, het uitserveren. Dat, uh, dat wordt uh, tot nu toe elke keer alleen door de wurf gedaan. En ja, daar loop ik zelf mee. En we hebben nog eens een keertje mijn dochters uh, die daar uh, een handje ja. hebben geholpen. Ja. Maar uh, uh, ja, dit jaar komt er weer... Uh, ja, nou... Ja. Het, Mm, dat, aan de ene kant is het, maakt het makkelijker. Aan de andere kant, de mensen van de Wurf die weten precies uh, ja, hoe we het gaan we het aanpakken. En ja. uh, die, goed. Die, die maak je niet zo snel gek. Dus nee, dat, nee. Uh, dat nee. komt helemaal goed. Nee, ja, nee, hoor. Ja. Even iets over de organisatie. Wie, uh, uh, wie, orga wie zit in de organisatie elke keer? Ja, wie zit in de organisatie? Nou, ik, uh, ik begin met, uh, met Jaap Kroon. He, want dat is natuurlijk wel uh, heel belangrijk uh, om, om, om deze man uh, ook ja. weer het jaar daarna weer uh, te krijgen. Het is een vismaaltijd. Ja, het is een vismaaltijd. En kijk, als je gaat kijken, de kaarten die kosten 13,50, um, wat je ervoor krijgt, dat, uh, dat, is niet, uh, dat is niet mogelijk als je dat gewoon op een normale manier gaat inkopen zonder een stukje sponsoring. Ja. Dus ook wat inkoop betreft van, van de maaltijd uh, sponsort Jaap Kroon ook een uh, behoorlijk deel. Dus Jaap zit in de organisatie. Dan uh, verder gaan we naar het wapen. Uh, want ook de consumptie die, er, uh, die erbij zit... Daar, uh, daar krijg ik een gereduceerde prijs die ervoor wordt betaald. Dus dat, uh, dat, ja. dat scheelt ook weer een hoop. Ja. En ja. dan hebben we natuurlijk uh, de wurf die... Uh, die uh, helpt met, uh, met het uitserveren. Ja, wat, wat, wat verder voor, voor, voor hulp. Uh, dat is uh, Gerard Kuipers die als uh, omroeper nog eventjes uh, ja. Ja. aandacht uh, hiervoor vraagt. Dus, en dat is het. Ja. Hebben, hebben we het al gehad over het menu? Mm, niet helemaal. Nee, ik heb, over het toetje, maar ik heb, ik heb delen op... laten vallen. Ja. Uh, we hebben, nou, de kaart kost 13,50. Wat je daarvoor krijgt, uh, een consumptie. En dat uh, een glas wijn, uh, een frisje of een biertje. Uh, dan beginnen we met de heerlijke vissoep uh, van Pieter Keur. En die, uh, die is uh, in Zandvoort zeker wereldberoemd. Ja. Uh, daarna een uh, heerlijke maaltijd van een uh, mooie moot kabeljauw met uh, allerlei toebehoren. En als uh, nagerecht krijgen ze een, uh, een lekker ijsje. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat en dat, dat voor 13,50. Ja. Ja. En iedereen een consumptie ja, bij of ja. voor de maaltijd? Of, ja. Uh, ja. Nou, dat is, uh, en, en muziek is erbij. Ja, we hebben een, een achtergrondmuziekje. Muziekje. Kijk, uh, het is niet dat we daar een heel koor neer gaan zetten natuurlijk. Maar uh, er is muziek. Ja. Ja, ja. En de Wurf geeft een voorstelling. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Oh, dat had ik gehoopt. Ja, dat, dat, dat, dat zou wel leuk zijn. Maar, nou, maar de het Wurf heeft, het heeft natuurlijk heel zo. druk om 250 borden vis neer te zetten. En hè? eigenlijk is ja. dat wel een prachtige voorstelling. Ik, vind het, het, ik wou net zeggen. Rondlopen in kostuum ja. ja. is geweldig. Ja. ja hoor. Ja. Ja. Ja. Dat is een goede entourage. Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou dan, uh, ja, dan, hopen we dat die laatste vijftig natuurlijk ook nog uh, rap weggaan. Ik denk het Want dat wel. dat zou wel heel leuk zijn als ja. meer dit Komen weer blijft. Er dan een beetje uit met de kosten. Ja, dat wel hoor. Ja. Okay. Ja. Maar nu al? Ja, nu al. En maar dan, uh, de... nou ja, kijk, ik uh, aan het eind van de van de van de rit dan uh, maak ik een optelsom en dan uh, doe ik een donatie aan de Wurf. En dan, uh, nou ja, dan blijft het 10 euro over, 20 euro. En dan uh, drinken we daar zelf een drankje voor. Zo is dat. Dus, uh, Helemaal goed. Goed. Ja. Dat was het. We zijn er het. Tot en met het menu. Ja. De rest alleen te zeggen dat het mooi weer moet zijn. Ja, wow. nou daar heb ik uh, patent op denk okay. ik wel eens. Nou dus is Elk jaar is dat... Okay. Uh, ja hoor, komt okay, helemaal goed. geregeld. Nou heel veel plezier. <laughs> Dank u <laughs> uh, wel. Okay. Yes, en bedankt success. voor je komst. Ja, graag gedaan. Gilbert zelf met de monie.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 Ja, together gilberto zelf met de ja. ja, en wij uh, zaten te wachten op Michael Albers uh, van Ondernemersbelangen Zandvoort. Ja, daar Die, zitten we op te wachten. Daar uh, zitten we nog op te wachten, ja. maar we ja, zien hij, hem niet. Uh, nee, hij is uh, uitgenodigd om uh, iets over de stand van zaak van het OBZ... Uh, uh, te komen vertellen. Wij hadden ook wat vragen voor hem. Ja. Hij hey, is er helaas niet, maar we kunnen u wel vertellen wat we hadden willen weten. Of ja, dat u daar iets mee opschiet. Want... want inmiddels bestaat OBZ al twee jaar en uh, ja. ja, er waren allerlei ambitieuze plannen. Exact. En uh, de vraag is, uh, wat is er nu uiteindelijk gerealiseerd, hè, concreet? En, uh, uh, er waren allerlei voornemens precies. en uh, goede contacten met de gemeente. Maar... We hebben nog geen enkel resultaat gezien. We hadden van Michael willen gelezen. horen. Ja. Wat er nu uh, uiteindelijk uh, uitkomt. En wat ik ook heel graag had willen weten, is die rijrichting van de Grote Krocht. Want die is veranderd. Ja. Maar volgens mij was dat Peter Tromp, die daar zich heel erg uh, voor heeft ingezet. En, en die is van de OVZ, de ondernemersvereniging Zandvoort. Ja, en wat natuurlijk uh, uh, ook een vraag is van uh, wat zijn nou precies die voordelen van het omkeren. En uh, we hadden het graag willen weten. Ja, die, de ondernemersbelangen Zandvoort was, is dus de opvolger van het ondernemersplatform Zandvoort. Ja. Uh, het, het, ze hebben zich niet echt nog gemanifesteerd. Ook, ook veel ondernemers weten eigenlijk niet wie OBZ nu is. nee. En ook uh, via de social media uh, um, worden we ook niet heel veel uh, wijzer... Via uh, Facebook niet, de krant niet. Er wordt op zich weinig gecommuniceerd. En dat hadden we graag ja, willen weten. En er zijn wat bestuurswisselingen geweest. Rob Ook Peters ja, is ja. geen voorzitter meer uh, van de Strandpachtersvereniging. En Werner Koenraad heeft zijn strandpaviljoen ja. verkocht. Uh, zijn deze vervangen? We weten niet hoe het uh, bestuur in elkaar steekt. Jammer. Nee. En dan uh, natuurlijk heel actueel. We hebben, ja, sorry uh, luisteraars, we hebben alleen wat vragen voor u. Maar dan weet u in ieder geval wel wat we, uh, welke antwoorden we hadden willen hebben. Maar de, de strandbungalows uh, natuurlijk op dit moment ook een vrij omstreden item is. Ja. En uh, de pop-ups. Ja. Kortom, we hadden heel veel willen weten van Michael, ook de plannen voor het komende jaar en dergelijke. Maar helaas, we hebben ze niet kunnen stellen. Nee, maar wie weet, um, luistert u, luistert hij en denkt, oep. Oeps, ik moet toch eventjes wat komen vertellen. Ik uh, had, uh, en dan willen we graag uh, u de antwoorden alsnog meedelen uh, voor een volgende keer. Ja, en wij willen graag met uh, Sanders Buissonnier blijven geloven in uh, OBZ. <lacht> Zij gelooft in mij. <applaus> Zelf te slagen, komen. Ik vroeg haar wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikt wel, ja, maar ze kent mij. Oh. Ik voor. Tora Caballé en Freddie Mercury. Barcelona, destijds bij de opening van de Olympische Spelen zongen ze dit. Ja, prachtig nummer. Goed, bij rest ons eigenlijk nog deze ochtend agenda. En die begint, zoals de laatste maand al, al met de tentoonstelling die nog doorloopt tot 31 december. En dat is de Anne Frank tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Ja, en ook in het Zandvoortmuseum Museum is de tentoonstellingen toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En die duurt nog tot en met 26 juni. Ja, en dan van 17 april is die al begonnen tot 21 juni. Pop art. in de kader van pop-up en alles met pop. Zandvoort is een popdorp geworden. Het popt wat up hier in, in Zandvoort, ja. ja, een expositie ook in het Zandvoort Museum. Dan hebben wij uh, in Pluspunt Een uh, schilderijen-expositie. Die is van Mona Meijer uh, Aldergeest. En die duurt van 1 mei tot eind juni. Ja, ik kom er wel eens. Is de moeite waard om daar even rond te neuzen. Ja, en Goed. die uh, is pluspunt trouwens uh, gewoon de hele week open? Die is de hele week open, ja. Werkdagen in ieder geval. Dan kun je er uh, altijd even binnenlopen. Prima. Goed. Vandaag 6 juni is er ook nog een workshop Glasfusing uh, door Ellen Kuil in het atelier ja. Aquaba, Schelpenplein 12. Voor maar, de Zandvoort, dat is de oude gansnuursmederij. Precies, maar daarvoor had je je volgens mij moeten aanmelden. Uh, ja, het is die tot is tot 4 uur. Ja. Maar misschien kun je even kijken wat het is. Ja, uh, even, even, even. even kijken kan altijd. Ja, denk ik. Dan hebben we uh, 6 en 7 juni, vandaag en morgen, de Benelux Open Races, circuitpark van Zandvoort. Ja, en als u nog iets leuks wil kopen, moet u rennen naar het Gasthuisplein. Want tot 4 uur is daar uh, nog de kofferbakmarkt. Ja. En uh, misschien dat je nog een leuk dingetje kunt kopen daar. Vast wel. Uh, 10 juni, volgende week Filmclub uh, Simon van Kolm Die presenteert uh, The Second Best Exotic Marigold Hotel In het Circus Zandvoort Het begint om half acht okay. Een hele leuke film hoor ik hier ja. <laughs> okay, Richard Gere Richard Gier. Gier, ja. Oké, okay, goed. Nou, we hadden net met Erwin al een uitgebreid gesprek over de vismaaltijd. 12 juni. Eh, op het Gasheidsplein vanaf 6 uur. 13,50 euro. Het is geen geld voor een heerlijke en gezellige maaltijd. Voor het menu wat we gehoord hebben. En daarna kunt u dus meteen door naar de pubquiz in Café Koper. Want die begint om 9 uur. En daar is de toegang 2,50 euro. Goed. En de volgende dag, 13 juni is de Boeddha Beach Dance Party in de haven van Zandvoort. Nou, niet lopen, vlak naast de rotonde. Aanvang 8 uur, 10 euro entree voor een groot feest. Je hoeft je toch ook nooit te vervelen, zie ik nee, dus hier in Zandvoort. Nee. Want ook op 13 juni is het voor de 11e maal alweer haringhappen bij Talassa. Uh, het goede doel dit keer is de bijdrage aan het minder valide pad op het strand. Deelname is 5 euro, dus het goede doel is natuurlijk wel heel goed. Ja, nee? en Huigens ziet u graag komen. Uiteraard. <laughs> uh, 13 en 14 juni, Cycling Zandvoort, fietsevenement op circuitpark Zandvoort. En wat u ook kunt doen op het circuitpark Zandvoort op 14 juni is elektrisch, elektrisch fietsen van 10 tot 5. Ik heb uh, even geen idee, Don, wat we daarmee uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat we van tien tot vijf op onze elektrische. Nee, nee, nee, je kunt daar uh, eens kijken wat het is. Uh, op die manier. Uh, Kennis uh, maken met. Uh, aha. En dan, uh, dan kun je dat uh, zelf eens proberen. Wat dat betekent dan voor allerlei modellen. En, en, nou ja, er Volgens zijn allerlei modellen. Het is één keer geprobeerd, het is dus één keer verkocht, maar ja, wie ben ik? Hè? Ja, en dan uh, duiken bij uh, Scuba Republic, Republic van tien uh, tot vier uh, uur. We krijgen even te horen dat Michael uh, volgende week er zeker zal zijn. En, uh, dus, dan gaan we al die ja, vragen die we hadden beantwoord krijgen. Precies, De vragen hebben we nu al gesteld. En als Michael luistert, weet hij dus welke vragen waar oh, prima, waar de antwoorden op moeten komen. Oh, ja. Wij zijn door het uh, maar, de agenda. Rest ons nog Hoogland te bedanken voor de gasten. Vrijheid en de goede zorgen. Daniel Lefferts uh, voor de regie en techniek. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte... voor samenstelling van dit programma. Koffie uh, verzorgd ook door Gert van Kuik... en presentatie uh, door Henny van der Leden. En Don de Grebber, dankjewel. En alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. George Harrison, Sweet Lord.